Hallo? Met zada, met, uh, met Noach? Noach? Met spreek ik? Noach? Lig je weer in je roes uit te slapen? Wordt er een wakker, wakker archetype? Wat? Met wie spreek ik? Met God natuurlijk, ouwe suifschuif. Het, Het is weer zover, stuip. Noach. Wat, wat, wat nou weer? Kan ik er nooit eens rustig slapen? De mensheid heeft het weer te bond gemaakt. Er dreigt een nieuwe ramp. Ga weg. Alweer een zondvloed. We hebben het toch net een gehad. Dat is alweer een paar duizend jaar geleden in mensentijd geleden, Lila. Het is deze keer trouwens geen zondvloed. Het water stijgt langzaam, maar onstuitbaar. De poolkappen smelten. De bossen zijn vrijwel verdwenen. Het klimaat verandert door het toedoen van de mens. Er komt een nieuwe kiezelshof, maar de meesten zijn te kortzichtig en te hefzuchtig om te veranderen. Ze maken zijn eigen noodlot. Nou, wat kan ik daaraan doen? Als ze niet willen horen, dan moeten ze maar voelen. Wat zeg je nou? Nou, ach, we kunnen ze toch niet laten stikken? Het wordt weer tijd voor een ark. En jij, als archetype, kan ze daarbij helpen. Ik word al moe als ik er aan denk. Doe niet zo lullig, man. Ik heb jou in de tijd toch ook gered. Maar ditmaal gaan we het anders aanpakken. Luister. is dat voor een tijd waarin dat allemaal gebeurt? En, en hoe kom ik daar? Daar zorgen de tijdmachinisten voor. Sluit je ogen nog, dan zal ik je die tijd laten zien. Ik wil niet. Ik wil niet naar die tijd. Ik wil niet naar die tijd. Ik wil niet naar die tijd. Ik wil niet naar die tijd. Ik wil niet naar die tijd. Ik wil niet. We worden hier te gek, het wordt LSD. Wij zijn de prikkels van de arm. En nemen jullie alle mee. Hou je goed vast. We halen alles uit de kast, We varen af. Jullie gaan mee. Dit wordt een hele goede trip. Want dit is helemaal geen zin. Alles zit er in je hoofd. En ik je dat zelf dan nooit geloven? Hou het vuur goed branden. Voor het is geloof. kom op, ga mee. Ga komt de reis. We winken die tripjaar, dan gaan we samen weer om ijs. Nu maar voor ons, hoe je trippen moet. Wat wij hebben weten, maar ik heb het weten hoe het moet. Maar wat gaat mee? Dat wordt de wijs. We die trip ja, dan gaan we samen weer om ijs. De wijs. Die die trip, ja. dan gaan we geven echt een hele dikke auto van de week. We gaan op reis. We gaan op reis. Hey, hey, hey, Kom in de Ark. Goedenavond. Hey, vandaag wordt het te gek. Het is LSD. Wij zijn de trevers voor de Ark en nemen jullie allemaal mee. Hou je goed vast. We halen alles uit de kast. We waren al. Jullie gaan mee. Het wordt een hele goede trip, Want dit is helemaal geen strip. Alles zit echt niet al. Heb je dat zelf dan dat dan dat al lang Hou het, al. het goed branden. Voor het is het op, ga maar gaan wijs. reis, we dit nee, nee, jaar, gaan we samen weer op reis. We nee, waar voor ons je moet, wat wij hebben, de mensen hoe we moet volgen. We gaan op reis, we hebben gewonnen nooit meer, want gaan naar het paradijs. Kom mee, de reis, geef niet dit jaar, we gaan op reis, we gaan op reis. Ben ik? Is hier iemand? Is hier iemand? Prachtige wezens, als Noach dat geweten had, had hij niet zo moeilijk gedaan. Natuurlijk help ik jullie, God heeft me verteld wat er aan de hand is. Oh. De ijsbergen smelten, de wereld overstroomt, alles onder water. Wie had dat gedroomd, de ijsbergen smelten? De crisis ons wel aan, alles onder water zal meten ondergaan. Ja, de ijsbergen smelten en Groenland wordt weer groen. Holland zal verdwijnen, niets meer aan te doen. De ijskelpen smelten, de crisis ons wel aan. Moet ik op mijn oude dag weer op zo'n ark gaan staan? Ja, ja, je moet wel, je moet wel. Wij zijn niet gek. Oh nee, oh nee, de aarde verandert en wij varen mee. Oeh, als Maar Sarasvati godin van kunst en schoonheid, godin van de zwaan, wat komt u ons vertellen? Mag uw zegen deze ark vergezellen? Rising around. No buildings down, no people, no streets, no sign of life to be found. Dark grey clouds of sadness and gloom, no sun to warm up my heart. Now I have no know. Survived this doom, sadness would tear me apart. Then in a flash, up at the majestic one, promise.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 Awesome. U grote Godin, welkom aan boord. Als de mensheid in U had geloofd in plaats van in God, dan was de wereld nu vast niet zo rot. Oh, welkom. Dat vriend, wat kan ik voor je betekenen? En uh, wat bent u eigenlijk? Een soort kapitein? Uh, ik ben uh, een archetype. Uh, mm. Ik ben een symbolische kapitein, zie je? Ik ben uh, kapitein Hedok, uh, kapitein Walrus, kapitein Nemo, kapitein Rob, Noach. Dat ben ik allemaal. En wie ben jij? Dat zal ik je vertellen? Zaman of boeddhist. Ik ben geen Indiaan, maar ik ben bevlogen idealist. Een filantroop is niet te koop dus verder Er is nog hoop van ideeën, maar ik warm voor voorlopig. Nog één keer. keer. Rind de nog één keer uit naar het einde van de nacht. Red ons van de waanzin, Noah. Naar de schone wereld die geloof ons gaat. Ieder idealist heeft zijn ideaal. Sommigen zijn klein, sommigen zijn. Magistral, een vrije wereld is waar ik aan dacht. Dus pak de maat in deze nacht, pare mij de wereld op eigen, eigen kant. Vrienden, ruimen mee op een ruig Odyssee. Nou wacht, red ons nog een keer! Nog één keer. Vrienden, dat doch in Was de wereld gelouterd op ons wacht? Oh Noah, oh, Noah. wie had dat ooit gedaan? zichzelf redden vriend maar buiten de ark boet de waanzin voort de leugens tot waarheid verheven daar worden idealen verdreven dus idealist wees welkom aan boord Godin de idealist het gaat wat is daar nu weer aan de hand ik zie het al. Een muzikant laat horen je muziek en je woorden. Als het swingt, mag je mee aan boord. <middels> Linken. Muziek maat vibratie, verleden de naad. De water muzen, maar ze zwingen in de ar. Naar de wereld naar de maan. Wij dansen voort op deze vulkaan. Ha, een godin, een muzikant, een idealist, die reis kan al bijna niet meer kapot, zeg. Wat hebben we daar? Oh, ja. Oh, salam, salam, salam, aleikum. U bent waarschijnlijk zo'n moderne, uh, vrijgevochten vrouw. Ik ben de vrijheid! Ja, ja. Dat dacht ik al. Dat was iets nieuws voor mij. Want in Noach's tijd waren de vrouwen niet vrij. Ga! Die zouden we nu weer hebben? Ah. Oh. Grote God, het is de eerste kaart van de tarot. De voel. De reiziger die zich altijd blijft verbazen. Het geluk is met de dwazen. 1, 2, 3, 4. Oh. Van reizen, dat is bekend. Met een fiets of de voet, met een kar of tent. Als je zin hebt te komen en gaan, de geplande trip heeft afgedaan. Wij respecteren denkers van iedere soort. Elke mening wordt belangstellend aangehoord. En bij koesteren, want wij koesteren wat ons verblind. Wij vechten en frisse wind. De vrije Ark. Die vaart als een huis, alternatief, er wel te verstaan. De Vrije Ark, daar kom je mee thuis, met alles erop en eraan. We hebben allemaal ooit eens diep nagedacht en de conclusie kwam niet geheel onverwacht. De je verzamel de crap Want drie wordt wat je hebt Dat is nep De wereld veranderen Maar hoe dan wel Welke manier trek je het beste Aan de bel Ga op weg en toon je goed de wil Zo maak je vrienden Zonder standverschil De vrije ark Die vaart als een huis Alternatief Wel te verstaan De vrije ark daar kom je mee thuis met alles erop en eraan. We gaan op reis, want van het reizen word je blij. Voel je je als een kind zo vrij en kom je erachter dat er meer zijn zoals jij. We gaan op reis, want van het reizen word je blij. Voel je je als een kind zo vrij en kom je erachter dat er meer zijn zoals jij. Nu onderdag kom je overal, van de wouden van Zweden tot Portugal, en je laat de boel liever de boel. Voor het diepere vrijheidsgevoel. De vrije ark die vaart als een huis. Alternatief er wel te verstaan. De vrije ark daar kom je mee thuis.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 De reiziger aan boord. De reiziger aan boord. Hmm. Hmm. Alle machtig. Wat krijgen we nou? Een sprookjesvrouw. Ja, een sprookjesvrouw. Oh, lieve mevrouw Semimin. Ik bedoel. Uh, uh, Lieve mevrouw, u heeft een staart in plaats van dijen. Hoe doet u dat nou met vrijen? Ik reus ik ga dan altijd uit mijn bol. Daar vis ik vrijers uit de zee, daar maak ik heel wat, heel wat mee. Wezens als u mogen altijd onbeperkt mee. God oh, machten. wat nu weer? Oh. oh, het is een reusachtige slang. U wilt toch niet mee? Ik ben al zo bang. Ik ben de slang van het paradijs. Wees niet bang, ik ben wijs. De rockster van kennis, van goed en kwaad, een kundalini van je ruggengraat. Toen de mens het paradijs verliet, ging ik niet. Ik ben gebleven. Ik ken de weg naar een beter leven. En soms bijt ik in mijn eigen staart een beschermering rond de planeet aarde. Twee slangen. Twee slangen. Zijn jouw D en A. Dus het is kruis. Ja, dat ik meega. ga, want iedere vrouw weet van. Zonder zijn slang is een man geen man. Gebruik mijn kennis van magisch kruid. En snoep van mijn verboden fruit. Want... De slang van verleiding is een God van bevrijding. Dus ik kom aan boord. Ik kom aan boord. Ik kom aan boord van Ark Ruigboord. Eva. Eva. Eva. Nee maar, daar is de dichter profeet, of hij nu Nostradamus, William Blake, of Simon Finkenoog heet. Ik ben van alle tijden, ik ben van hier en nu en overal en hier. Ik ben Helios, ik ben die ik ben. Ik ben de zon en het leven ontwaakt waar ik verschijn. Overal zie ik slechts mijzelf weerspiegeld. Overal ben ik en overal kom ik alleen maar mijn eigen weerschijn tegen. Ik ben zonder einde en zonder begin. Van alle oorsprong de herinnering. Vonken van licht. Op het vurige oog van Varona, Ahura Masna, Helios, Ra en Allah. En ieder mens Zona en Altenaar. Ik ben de navel van de associaties. Het vertrekpunt van horizon, loodlijn en kompas. De aanvang van elke groet in elk gewas. En al wat bloed Ik ben het groen van de aarde En de vliezen daaromheen Rondom mij de gordel van planeten In eigen baan vereend Gestart in een spiraal Die steeds wijder wordt En aan al onze grenzen Trekt en zakt In mij zijn de eonen van leven in een oogwenk verpakt en samengeboold tot chaos en kracht. Van woest en ledig tot zondvloed, Hiroshima en daarna. Ik ben een beeld dat uit de eeuwigheid verrijst, van top tot tenen tarten van de zwaartekracht. Van mens tot mens. Een ritme dat niet logisch straft. Het vuur in de wereld en de adem van een kind. Van elke lach en dans, de kosmische zin. In ruimte en tijd een aandachtig moment. Los laat ik en ik houd vast. De eenheid ben ik in het veelvoud daarvan. Voor het vijand, de lust en de last. Het groeiend spoor en het zaad van diamant. Gouden bronzen regen op het brandpunt dat bewustzijn heet. De zonnevogel scheert op de zonnewind. Onblusbaar het vuur dat in ons allerhart brandt. Met elke levende cel. Aan zon en aarde verwant. Paradiso. 28 december. 2003. Anno Domini. Met de Maya kalender in het achterhoofd. De 21ste december. 2012. En dan zien we elkaar hierin. Wij zijn de zon. Wij zijn het leven in elke booi, in elke ademhaling. Wij zijn, wij zijn, wij zijn alles en dan nog wat, nog wat. Dank je voor je magische woord. Welkom, eeuwige metgezel, dichter, welkom aan boord. Wanneer de liefde weet, volg haar. Al zijn haar wegen zwaar en stijl. En zal haar vleugelen je omhullen, laat je gaan. Al zou het zwaard verborgen in haar veren je verwonden. En zo zij het je spreekt, geloof haar, ook al verstrooit haar stem je droom. Zoals een oordenwind je tuin verkeerde doet in dode woestenij. Schone wezens, ooit was Noach een geile rakker, maar jullie charmes roepen dat opnieuw in me wakker. De ark is geen plaats, maar een staat van zijn, waar liefde is, is het overal fijn. Voor zo'n zalige, sappige zoen zal Noach alles voor jullie doen. Nee, wel. Oké, okay. jullie gaan mee. Het is tenslotte de geen democratie. Jullie gaan mee. Ik je, nest. Ik zo lustig en een slang zo wijs, lijkt deze ark verdomd verder op het paradijs. Oh, God machtig, wat nu weer? Wat een reis, De dichte. Ho, ho, ho, ho, man, waar kom jij vandaan? Je komt binnenvallen alsof de, de je op de hielen zit. Ik... Dat valt wel mee, beste Noach. Want hoor ik de logroep van de extase, sla ik op drift, laat ik mij gaan. Dansend langs mensen, dieren, dingen... Laat ik het hart van de stad meeslaan. Ik vecht voor het recht uit mijn dag te gaan. Daar heb ik een dagdak aan. Ik vier de wereld in de vierde wereld. In Amsterdam als stadsjaman. Hoezo alleen? Hoezo bezeten? Ik kom ze tegen in alle steden. De freaks, de dj's, de dichters, de beesten. Misschien ben jij er ook wel één. Zwaai ik op drift, lekkere Lions. Voel ik het ritme met mijn kop aan. Zwaai ik een draai aan de mandala. Vliegt het hart van de stad uit zijn baan. De betovering. De nachten afronden, hoezo alleen, hoezo bezeten? Ik kom ze er tegen uit alle steden: de freaks, de DJs, de dichters, de beesten. Misschien ga jij er ook wel heen. Levenslijnen die elkaar raken, ontsnappen aan de asfaltivier, het komen en gaan. In ruigoorts, de volle maan! De schijn, de manie en de waan verdwijnen hier uit het bestaan. Maak het mee door mee te maken: een steeds natuur om in op te gaan. Hoezo alleen, hoezo bezeten? Ik kom ze tegen uit alle streken. De freaks, de dj's, de dichters, de beesten. Wat hebben wij met elkaar gemeen? Paradiso, een ark voor feesten. Ruigoort, een ark voor vrije geesten. Amsterdam, een ark van steen. Heel Nederlands is er één. De hele wereld stroomt hier samen in een bootje van klei en aarde. Maar het bootje wordt zwaarder en het water stijgt. Wat blijft er bewaard? De mythe? Een ideaal? Happening. Een ark voor de stad, stadsjamant. Ruighoort kent altijd een nieuw begin. Dat is de kracht van de happening. Swing je swing, swing je swing. Dit is een lichaam happening. Ruighoort kent altijd een nieuw begin. Dat is de kracht van de happening. Zwing je drum, swing je swing, dit is een nieuw waar hebben we. Een alvoet een nieuw begin, dat is de kracht van de hebben we. Drum je drum, zwing je swing, dit is een nieuw waar hebben je drum, zwing je swing. Sway the high. Up Drum Sing swing, Get the is a leader, I have a name. Dun the dun, swing the swing, the is a leader.